Als je kapot gaat van bedorst, de dorst, Niet te glimlach Op je allerslechtste grap Ze is geen hittere vrein Dat van de zijers springt, Niet de allerduurste wijn Die je zonder kater drinkt Geen in bloeien Niet een uit duizend nachten Geen uitgestoken hand Niet de wijn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 Geen stop om mee te slaan, geen enkele garantie voor een lang het leven is, geen antwoord op de vraag van ons bestaan. Niet de mooiste symfonie, onder de film genaamd wij tweeën, niet het schone clubbed dat mijn koorts weg kan nemen, niet het ritme van mijn hart.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 Next. Come with me.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 No Ik ben